Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Indonesië hebben hulpdiensten grote moeite om slachtoffers te bereiken... in gebieden die zijn getroffen door aardverschuivingen en zware overstromingen. Het dodental is gestegen naar meer dan 300 en loopt mogelijk nog op. Vooral bergdorpen zijn zwaar getroffen, duizenden huizen staan onder water... wegen zijn beschadigd en communicatielijnen zijn uitgevallen.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 Ook zijn de gevolgen voor het vliegverkeer nog niet bekend. Trump dreigt al langer met aanvallen op land in Venezuela om drugshandelaren te stoppen. Oekraïne heeft de aanval op twee olietankers op de Zwarte Zee opgeëist. Gisteravond vlogen de schepen van de Russische schaduwvloot in brand na explosies. De Oekraïnse geheime dienst meldt dat olietankers met drones zijn aangevallen in samenwerking met de marine. Een groep van 33 mannen uit Alkmaar spreekt zich uit tegen grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen. Met de campagne Alkmaar breekt de stilte moedigen zij andere mannen aan om er iets van te zeggen als anderen ongepast gedrag vertonen. Meer dan een half miljoen mensen in Nederland kregen vorig jaar te maken met seksueel geweld, bijna allemaal vrouwen. Alkmaar vindt het belangrijk dat juist mannen zich hierover uitspreken. Vaak realiseren mannen zich niet hoe onveilig vrouwen zich kunnen voelen. Het weer. Het is grotendeels bewolkt en vanavond en vannacht trekt regen over het land. Morgenochtend is het weer droog en breekt de zon af en toe door. Later volgen nog een paar buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Van uh, Zandvoort op zaterdag. Yvonne Ellemann horen je met uh, If I Can't Have You. Welkom terug inderdaad, Zandvoort op zaterdag bij je, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En uh, we gaan eerst, uh, voordat we verder gaan, uh, uiteraard ook weer naar het voetbal, naar uh, Piet. Want uh, ja, Piet, het gaat uh, niet zoals het moet uh, daar in uh, Haarlem. Nee, voor uh, oh, alle vertrouwen in, had, is het nu uh, wel een beetje weg. We zitten nu met de 79 en uh, vijf minuten geleden heeft uh, Edo er 3-0 van gemaakt. Een hele mooie, lange dieptebal. Die werd niet goed verwerkt door de verdediging van Zandvoort. En de, de, de linkerspits van Edo maakte hier een fenomenale schot in de bovenhoek. Uh, kansloos voor de keeper. Dus 0-3 in de 79ste minuut. We, we spelen inmiddels uh, net niet met 10 man, maar wel met, uh, met, met, met 10,5. Want een van de spelers is dermate geplaatst dat hij eigenlijk gewisseld moet worden maar we hebben geen wissels meer, dus we moeten het met een half geplaceerde speler in het veld en tien jongens die echt hun uiterste best doen, maar Edo maar het krachtverschil is nu toch te groot. En Bij 2-1 kun je nog een aanslag maken en dan hangt die 2-2 altijd in de lucht, maar bij 3-0 is het natuurlijk een beetje een, een uitzichtloze expeditie om dat toch te gaan doen. Dus het is een 3-0 voor Edo en uh, nog ja? tien minuten gegaan en... Ik verwacht geen wonder meer en zeker niet zo de als nu. We geven een bijna cadeau aan een Edo-speler nu Van alle kanten af, en nou, die schieten hem gewoon he, op een vrijstaande positie. Edo schiet hem naast, anders was het nog erger geweest. Het blijft uh, 3-0 op. In, uh, we gaan nu de 81ste minuut in. Oké, okay, die geblesseerde speler hè, waar je het over hebt. Uh, kun je die ja. dan niet uh, er beter uithalen? Want uh, ja, die kan alleen nog maar meer schade oplopen en de wedstrijd is toch al gespeeld. Ja, ik, ik, ik ben het met je eens. Ik begrijp ook de vraag en ik, ik kan er helaas geen antwoord op geven. <laughs> ik ga ook zeggen, het is ook nog een van de, van, de, van de jongeren, van de ouderen, zou zeggen. Haal hem lekker naar de kant, volgende week weer in een wedstrijd en probeer uh, volgende week weer bij te zijn. Maar ze laten hem op een of andere manier uh, staan. Dus ik, maar ik, ik zou hetzelfde gedacht hebben als jij Rob en uh, ze doen het niet. <laughs> Oké, okay, nou ja, het is niet alles op, Piet. Het antwoord mij even nog, dan gaan we met een nieuwe zin uh, buiten. Technisch jochie. Oh, wat is dat? Nee. Nee. Voorbij. Voorbij. Voorbij. Het blijft 3-0 erop voorlopig. En. Uh, het is niet anders. Oké. Okay, ja. da nou, dankjewel voor dit moment, Piet. Oké, okay, dan. En uh, mochten veranderingen komen, dan horen het uiteraard weer uh, van uh, Piet Pijper daar uh, vanuit Haarlem. Het uh, derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Hè? Buiten Marco, want die zit tegenover ons. Ja, uh, Marco natuurlijk. En uh, die heeft een extra lange voor ons klaarstaan. Dus oké, okay, uh, dus we gaan alle tijden even 10 minuten uh, verzetten. Nou, nou, nou. nou. Uh, uh, een tranentrekker eerste uh, klas. Uh, ja, oké, okay, goed zo. Maar, maar je do doe je wel het licht uit en je weet hoe de deuren gaat. dan gaan <laughs> wij alvast uh, in ons favoriete café zitten. Dat, doe een kaars voor je aan. Ja, ja dat doe je kaars voor je aan. Dat is ook wel een leuk liedje. En, uh, en nou, we gaan we natuurlijk met Rendel uh, bellen... Um, nou, voetballen, dat zit er eigenlijk een beetje op. Hè? Dat is, uh, dat is uh, zo goed als voorbij. Uh. Nou, en dan hebben we nog, natuurlijk nog wat uh, berichtjes hier en daar. Oké, okay, dat dus uh, in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we nog even een uh, klein stukje muziek doen. En dan nu zo dadelijk het uh, stuk pro van uh, Marco de Mes. Ik ben heel benieuwd wat hij... Uh, allemaal te vertellen heeft en wat je meegebracht hebt. <laughs> nee, ja, dat zal ik niet zeggen wat je nou net wilde aangeven. Talking Heads zijn hier met de Slippery People. gewoon helemaal draaien. Hè? Deze van uh, The Talking Heads en The Slippery People. De live versie. En uh, dat werd een uh, enorme hit waar Marco nog flink op gedanst heeft. Ja, zeker. Ja, hè? Wat een mooie plaat, hè Marco? Ja, geweldig. Geweldig. Leuk om uh, weer eens uh, terug te horen zo hier op de radio. Het is tijd voor uh, jouw stuk pro -essie. Ja. Wat heb je deze week uh, voor ons uh, meegebracht naar ik de studio? Heb een, ik heb een tranentrekker meegenomen. Een uh, Tranentrekker? Ja, het heet Smartlap. Smart Lab. Nou, oké. Okay. We gaan luisteren naar de tranentrekker van Marco Tommes. Stuk proëzie op uh, de laatste zaterdag van de maand. Hier is Smart Lab. Ik hou van jou. Met al je dure binden hou ik nou van jou. Altijd al gedaan, sinds ik je heb ontmoet. Je mag me duizend keer verlaten. Op je krappe Valentino-schoenen uit Parijs en je strak gestrokken snoet. Jij bent het. ongeacht de prijs. Je verandert niet, dat weet ik. Je mag me nog een paar keer verraden... met je te dik gelippenstifte lippen... van Ikke Fajiti uit Milaan. Zoals je talloze keren eerder hebt gedaan. Ik ben degene op wie je altijd bouwen kan. Met je steunkozen van Cartier. Je Apple Swarovski dove telefoon. Je Armani kunstgebit van Ivoor, lachend van oor tot oor. Met je spiraaltje van Dior en meer noten op je zang... dan het Wiener zingerknaarbekoor. Een restaurant of kroeg waarin je niet te krijgen speelt... terwijl heel de wereld beter weet. Champagne zuipt als water. Met je huishouden van Cirque Sarasani en betalen doe ik later... Ik ben degene die alles verdroeg. Al mijn centen, hoop en vertrouwen heb ik in je geïnvesteerd. Ik ben helemaal uitgekleed en volkomen versteerd. Je mag me duizend keer verlaten. Dan weer terugkomen met al je sorens en je grote snater. In je nauwe jurk uit nieuwe jurk zal je smeekend voor me staan. Nee, je hoeft niks uit te leggen of bij te leggen. Ik hou van jou, zal ik trouw geduldig zeggen. Van je geverfde haar, je gelakte nagels van een meierperiat... met je aangeleerde bekakte woorden, je zonnebanklijf... en knellend ondergoed van Victoria's Kreet. Ram me rustig in voor wat jong en lekkers. Kijk wie je straks keihard jankt met je eeuwige stank voor dank... je bling-bling, goud en glimmers... Je opgepompte tieten van dokter Bibber. Weet je dan niet, er is er maar eentje die van je houdt... en dat ben ik, mooie plastic glibber. Ga maar lekker weg met al je eilie, huigelaars en babbels... en keer dan terug wanneer je eindelijk weer eens de waarheid... en van liefde de werkelijke waarde ziet. Maar dan voor altijd. Geloof het of niet, ik hou van jou, mijn vrouw. Jij onbetaalbaar stuk verdriet... Dankjewel, Marco. Marco, te ja, ja. mis voor het uh, een mooie stuk uh, pro-essie. Ja, jij bent er ook nog hoor, Benno. nou. Yes. <laughs> ik kan jij even dicht staan. Nou, Ergens in de achtergrond hoorde ik een beetje Benno vuigen. Ik kom wel langer niet aan. Dus. Nee, ja, mooi hè. Mooi stuk. En uh, ja, lekker lang ook. Ja, ja. En uh, precies eigenlijk in het muziekje, daar ja. doe je het voor uh, ja, kwaliteit en kwantiteit. Ja. Zo is het. Lekker, uh, lekker mooi stuk uh, pro-essie. Hoe is het verder met Marco? Gaat goed? Boek, boek nog aan het schrijven ja, ja, ja. Welke ja. bladzijden zitten we? Uh, ik zit in hoofdstuk 14. So. Hoofdstuk 14? Ja. En dat is hoeveel bladzijden inmiddels oh, geschreven? Dat heb geschreven, ik nog niet geteld, anders word ik triest. Oh, dan word je <laughs> ja. triest. Waarvoor? Van de hoeveelheid? Nou, ik denk dat het een stuk of veertig hoofdstukken wordt. Zo. So. So. Oeh. Ja, jij schrijft altijd hele dikke boeken, hè? Nee, niet altijd. Oh. Ja, nee, nee, ja, inderdaad, ook, ook klein. Maar ja, je ja, gedichten benot zijn natuurlijk wat. die zijn niet zo dik. Maar... De, de korte verhalen zijn kort. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja en daar houdt het dan mee op. En, en niet al te veel verhalen. Dat, maar ja. ja, maar goed. Maar dat, dat andere boek, daar um, kunnen we dat nog een keer lezen? Want ik, ik, ik ja, zou het nog ja, willen ja, lezen. Ja. Kan je het niet als e book uitbrengen? Dan, uh, ja. Nou, ik heb nog altijd uh, de ijdele hoop... dat er een Nederlandse uitgever uh, de stoute schoenen aantrekt. Eh, dus, uh, maar de Duitse vertaling is... Uh Beter dan het Nederlands. Dus oh, oké. Okay. Oh, dus is, is die bijna klaar? Of ja, de Duitse het... vertaling is klaar. Oké. Okay, okay. Dus uh, we zijn aan het leuren in Duitsland. Ah, oké. Okay, ah, ja. Ja, ja, nou, dat is een grotere markt ook. Dus dat zou ja, ja. fantastisch zijn. Uh, ja, dat, dat, dat is allemaal zo professioneel. Dat is onvoorstelbaar. Ja? Is ja. het heel, heel anders geregeld dan in Nederland? Nou, ik wil Nederland niet naar beneden halen. Maar uh, als je alleen al naar de agentschappen kijkt. Uh, dus de vertegenwoordigers. Dat is onvoorstelbaar. Oké. Okay. Van een enorm hoog niveau. Ja, ja, ja, ja. Is het in Nederland uh, achteruit gegaan uh, wat dat uh, betreft? Nou, Wij hebben uh, die cultuur niet zo dat er uh, agentschappen zijn. Hè? Dus dat, er zijn twee of drie grote agentschappen. Dat is heel moeilijk om daarbij te komen. En dan heb je wat kleinere. Maar ja, dat uh, uh, uh, is ook lastig. Hmm. Ja, dus, uh, maar als je dat vergelijkt met hoe professioneel dat in Duitsland geregeld is... dat is onvoorstelbaar. Maar in wat voor opzicht? Ja, de achtergrond, de contacten die ze hebben. Dus de grote drie in Nederland, die hebben die contacten ook wel. Ja. Maar hier gaat meer via de uitgeverij en niet zozeer via agenten. Hm, Oké. Okay. En wat is het een, ag een agentschap? Wat moeten we dan bij ons bij voorstellen? Nou, die vertegenwoordigen jou als schrijver en alle producten die je maakt. Ja. En, maar alles ook wat er omheen hangt, dat regelen ze. Boekpresentaties en dergelijke. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Net als een uh, platenlabel, uh, ja. zeg maar. Ja, een beetje plugger. Ja. ja, nou ja, goed. Wat, uh, je hebt producers en je hebt platenlabels. Ja. En een agent is een soort producer en die helpt je bij alles wat je nodig hebt. En een uitgeverij, ja, die geeft uit. Ja, precies. ja, ja. ja. Want ja, in Nederland is er, zeg maar, er nog een levendige markt van uh, schrijvers die boekpresentaties houden bij de boekhandels. Ja. Voor, voor een klein publiek. En, uh, uh, nou, en, ja, bij een Heemsteden loopt dat uh, geweldig. Ja, maar die, dat is Arno Koek volgens mij ja, die Arno dat Boek, doet. Ja, ja, de, maar die pro, die promot dat ook fantastisch. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is ook wel echt waar schrijvers graag willen komen. Ja. Dus ja, dat, uh, hij zit. Uh, hij zet uh, Heemstede echt op de landkaart wat dat betreft. Ja. Goede schrijver. En de schrijvers. Ja, ja, ja. ja was hij ook niet uh, bij de wereld Draai Door of zo? Heb ik hem uh, ook wel eens een keer gezien of zo? Ja. Met de uh, oh, boekenprijzen? Ja, ja, ja, Daar ja. hadden ze zo'n item van, uh, van uh, boeken die het gewoon goed deden. Of uh, ja. moesten ze zo'n boek uitkiezen? Ja, ja, ja. En ja. toen en... kwam er inderdaad een, uh, iemand van. Uh, ja, dus, zeg maar zo'n boekhandel, die kwam dan ja. vertellen over ja, ja. het uh, boek en dergelijke. Ja, dat was een gigapromotie voor, ja. uh, voor schrijvers en boeken. Ja. En dat was, uh... Maar ja, ik ben een schrijver en mijn enige taak is om boeken te schrijven. Ja. En of het nou makkelijk gaat uh, met publicatie of niet. Ja, mijn enige taak is om de, de volgende ochtend uh, de computer aan te zetten... en aan het werk gaan. Ja, precies. precies. Het volgende... Uh, het volgende idee, het volgende product. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dankjewel, uh, Marco. Ik zet de computer ook weer aan. En dan uh, zien we je volgende maand weer. Yes, oké, okay, oké. Okay. Nee. Dankjewel. zojuist nou, hoorde, het mooie stuk proëzie van uh, Marco. En mocht je dat gemist hebben, we zetten hem gewoon even op de ZFM-app... en dan uh, kan je weer uh, terugluisteren. Vanaf uh, aankomende maandag uh, staat hij erop. En uiteraard ook uh, lezen uh, wat hij allemaal geschreven heeft in de proëzie. vind je allemaal uh, op uh, de Facebook-pagina. nee, op, op de app van uh, ZFM uh, kom je dat uh, tegen. Nou, het is uh, al lang kwart over vier geweest... En er is van alles uh, aan de hand in uh, Autoland, dus uh, we gaan weer heel snel pit-reporten. En daarvoor gaan we ditmaal even dus, uh, naar... Nou ja, wat zullen we doen, uh, Benno, Frankrijk? Ja, laten we. Uh, Rindel maar met de satelliet uh, volgen. Ja, hier de, de ja. satelliet. Goedemiddag. <lacht> een Goedemiddag. een middag, Jongen, ja. jongen, wat doe jij nou weer in uh, Frankrijk? Ja, ik kom net uit Zwitserland en ik ben uh, straks even in het nou, gigantische museum van Sloep geweest in Moerhuis. Om eens even te kijken daar. Uh, op mijn Facebookpagina zie je de hele mooie foto's jaar. En uh, je hebt waarschijnlijk wel gezien, uh, Ben ook. Ja. Uh, jongens, wat hebben wij saaie auto's tegenwoordig. <laughs> ja, dat hebben we zeker. Ja, ja, ja. ja bedoel je die elektrische of uh, wil je daar niet eens over ah, hebben? Nou, dat, dat, dat zie je zeker wel, ja. Maar wat rijdt er aan saaie auto's op de weg als je ziet wat daar allemaal aan het mooi Spul staat. Ja. Ja, en uh, we gaan gelijk maar de linker maken naar de Formule 1. Maar ja, dat kan wel tegenwoordig wel in modern. Ik heb natuurlijk gewoon, terwijl ik 140 rekenen, gewoon tv's te kijken. Ja. Dat kan ook gewoon tegenwoordig. Hè. Ja, weet en, uh, je wat we dan tegenwoordig moeten zeggen bij de Formule 1? Je hebt zeker ja. plank gas gegeven. Nou ja, ik reed, waar ik, ik eventjes uh, onbeperkt mocht rijden. Dan, uh, ja, maar je plank is dit... nog helemaal onbeschadigd? Of, uh... Ja, nou ja, ik zit daar te hoog voor in het busje, dus het gaat niet. Maar oh, nou, okay. 170, 170 loopt hier wel makkelijk, dus ik was wel eigenlijk proberen harder als gestappen te gaan. Zullen we het daar maar op houden? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, jongens, maar even eerlijk, als dit het morgen gaat worden, gaan we wel een hele saaie wedstrijd krijgen. Ja, dus, dit toe, uh... was uh, dramatisch. We hadden net Sebas in de studio. En die heeft ja. het, uh, in het uur even commentaar gegeven voor de, de voor Formule 1 sprintrace. En hij zei al, dit wordt een optochtje. Dit uh, wordt uh, ja. Ja, gewoon uh, helemaal niks. Ja, dat blijkt dus. Dat, uh, al is het natuurlijk een mooi circuit. Hè. Het is een echt racecircuit. Dat voor de huidige Formule 1 dit soort circuits eigenlijk niet meer kunnen. Want ze kunnen elkaar gewoon inhalen. Hoe... Uh... Dan komen ze dicht bij elkaar want de voorbommen te maken met ze ondersturen. En uh, ja, dat, dat DRS-stukje wat ze hebben... Ja, één stuk, hè? Eén ja, uh, ja, DRS-zone. Ja, Sloop slo slo daar, die mogen ze er maar af misschien aan ze handen lopen... ...want, uh, jongens, uh, dit gaat het niet worden. Dus ja, die uh, kwalificatiestratjes... ...die wordt heel erg belangrijk. Maar ook heel erg belangrijk. Ja, wie daar één is, die wordt uh, de winnaar. Ja, uiteindelijk wel. Dus uh, uh, dat is wel zo dat het uh, morgen... Hele gekke dingen moeten gaan gebeuren daar. Het moet gaan regenen, nou dat zie ik niet gebeuren. Uh, dat daar een hele meest spannende wedstrijd uh, gaan komen. Maar of dan misschien straffen, voor of uh, andere dingen. Of uh, gekke pitstops die uh, vanaf fout gaan, kun je daar een hele spannende wedstrijd naar krijgen. Ja, bodemplaten die afgekeurd worden aan het eind ofzo, of zo. Uh... Uh, dat is alweer andere zaken, natuurlijk. <lacht> ja. Oh ja, maar hij was wel heel erg welkom, hè, deze uh, straf. Ja, ja, ja, het maakt het kampioenschap even wat spannender. Uh, jongens, het is wel zo, ik kijk er daarna naar en dan denk ik, jongens, waar gaat dit over? Aan de andere kant kan je zeggen, heeft McLaren al die tijd niet te laag gereden? Nou, ze staan dit weekend mega onder de loep bij de VR. En ook bij de andere teams. Ze gaan nog steeds snel, hè? Het gaat nog steeds hard. Dus... Ja, klopt. Nou, die beelden vielen mij gisteren al op dat ze de hele tijd op die planken inzoomen met de camera ook en ja. op de vonken die er vanaf komen. Ja, maar ja, dit is dan toch... We uh, scheiden ...heeft de oorzaak gehad en het is niet zo dat het gevolg is... ...dat die auto's opeens een half seconde of een seconde langzaam gaan. Want ze zullen, zullen absoluut een millimetertje overstaan. staan. Uh, hij doet het nog steeds hoor, die wagen. ik heb uh, voor de concurrentie nieuws... ...je uh, moet nog even wat nieuws gaan bedenken. <laughs> ja toch? Ja, ja, ja. ja. Nee, ik moest wel lachen, op uh, Facebook kwamen de plaatjes langs... ...van die twee McLaren's als een soort van off-the-road auto's. Uh, ja, zeg maar, ja, ja, dat ze, ja, ja. Dat ze 30 ah. centimeter hoog stonden op grote ja, wielen. De mooiste die ik vond was Max Verstappen in zijn overalletje die de plank stond af te schuren bij Noordens en <lacht> ah, Ja, oh ja. <lacht> ja, ja geweldig. Ja. Ja, dat dus, kan uh, tegenwoordig uh, allemaal hè. Dus, uh... Ja, dat kan wel mee. Maar ja, we gaan het zien uh, morgen. Wat ik wel trouwens in de Formule 1 jongens een mega, mega verrassing vond. En dan heeft het helemaal niet over rijderswissels, maar over een andere wissel. Dat Adrian Newey het voor het zeggen gaat hebben. Nou ja. Dat is altijd een man geweest die eigenlijk op de achtergrond voor soms achter zijn tekentafel vandaan kwam. En die moet nu een team gaan leiden. Nou, ik vind dat opeens een stap dat ik dacht van, wat is hier helemaal samen aan de hand? Want dat is altijd een hele stille op de achtergrond geweest die de snelste raceauto's heeft gebouwd, hè? Ja, en toch uh, een beetje, nou ja, niet uh, om hem uh, niet te doen, maar uh, aardig op uh, leeftijd. Ja, dat zo. Uh, hij dan kan ook af... zeggen: Van nou, ik, uh, ik uh, vind het mooi geweest. en ik ga met die muur even lekker uh, ergens op een uh, onbewoond eiland uh, wonen. of zo, weet ik wel. Ja, maar het is wel zo dat hij ook heeft gezegd: Van ik heb een heel goed team om me heen. met hele beste mensen. Nou, die kan hij leiding geven. Maar ook van de technische staf zegt hij dat. En dat hij misschien toch denkt: Nou, dit ga ik ook eens een keer uitproberen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. En. Uh, maar het was voor mij verbazingwekkend. Want heb jij hem ooit op de voorgrond gezien. in wat voor interview bij Red Bull? Ik Nooit. Nee, helemaal, helemaal niet. Los. En alle, alle experts... nou Jij zegt het, maar alle andere experts... die zeggen het ook, hè? Van, uh, dit hadden we helemaal niet zien aankomen. Nee, helemaal totaal niet. En ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, wat, wat, wat, wat, wat wil hij ermee bereiken? Iedereen heeft Adrian Newby als de man van uh, de techniek en de man die het nog steeds op het tekenpapiertje uh, doet. Hij plaats hem met katkam en al die andere rotzooi om te werken. Uh, Eent oldschool echte ontwerpen, zeg maar. En wat wil hij dan hiermee gaan bereiken? Dus ja, voor mij was dit wel de grootste verrassing eigenlijk al nu voor 2026. Dus, ja, uh, ja, nee, ja, het verbaast me ook. Maar zou uh, het ja. niet te maken hebben met uh, natuurlijk, uh, de nieuwe leidinggevende bij uh, Red Bull? Want die heeft natuurlijk ook uh, heel veel verstand van auto's. En uh, ja, datzelfde ja. Geld, uh, geldt ook voor hem. Ja, het zou misschien kunnen dat hij dat toch wat meer uh, met de rijders kunnen overleggen. Nou moet ik wel zeggen, uh, Alonso is natuurlijk geen pannenkoek. Moera wel, maar Alonso is geen pannenkoek. Dus die weet ook wel wat er een beetje aan de hand is met een auto. Uh, en ik moet ook even zeggen, als je met zoveel ervaring als Alonso iemand naast je moet hebben... die gaat zeggen hoe jij het moet gaan doen, uh, stop dan met het de leven. Ja, ja zeker. <laughs> nou ja... Nou, ja. Oké, ben... Dan kan je beter stoppen. Ja, nou ja, voor uh, iemand anders geldt dat ook, hè, trouwens. Gezondheid, trouwens. Maar... Ja, ja, dat gaat helemaal niet goed. Voor iemand anders geldt dat ook, trouwens, uh, Rendel, Dat is uh, Lewis Hamilton natuurlijk, hè. Dit is een mega, ja. mega, mega, mega aanfluiting wat er nou allemaal gebeurt nou, met hem. Maar het autootje van Leclerc deed het ook niet lekker, hè. Dus, uh, maar, nee, Lewis, uh, ik zie met de, met de wedstrijd, zie ik uh, de interviews korter worden. <laughs> sowieso, ja. en het, uh, het koppie gaat steeds meer hangen. Ja, ja, ja. Dus, je, hij moet ja, er toch ook uh, long in blijven houden, anders uh, kun je er beter mee stoppen. Ja, nou ja, zeker. En hij heeft een beetje wel aan stand verplicht natuurlijk. Dat hij, uh, kijk, hij is er binnen gehaald om Ferrari weer op de hoogste punten te gaan halen. Uh, maar ik denk dat Ferrari het grootste probleem waar ze mee zitten nu, ze hebben twee coureurs rijden die op god niet meer weten wat ze hiermee moeten. En ook Leclerc, die de grote is van Ferrari, is er ook een beetje klaar mee. Ook echt een beetje klaar mee. Dus dat merk je aan alles hoe de Leclerc op uh, vragen van die journalisten reageert: dat ik denk, hé hey vader, jij hebt het ook wel een beetje gehad met het hele verhaal. Dus, uh, nou, ik denk vandaag, oktober, uh, ik. ...en uh, meer problemen heeft, uh, hoe ga ik mijn rijders oppeppen, dus ik, ja, welke psychiater gaan we daarvoor voor ja. ...en hoe gaan we die auto beter maken, ik weet het niet. Maar, uh, uh, 13, ja, 13, 17 is juist in de sprintrace, dus uh, nee. Ja, ja, nee, kansloos. Hoe, uh, uh, niet, hey, daar hoort dat merk niet te staan. Uh, die, moet, die, moet, die moet bij Mercedes zitten, die moet bij Red Bull zitten. Uh, die moeten daar rondrijden. Ja, hier hebben ze helemaal niks te zoeken. Dus ja, jongens, ik vind dat een, Hoe die het gaan oplossen voor 2026? Geen idee. Maar alle twee rijders, die hebben een goed spiegeljadertje nodig. Dus ik, ik weet niet wie er nog een bankje over heeft. Maar uh, die moet even opgepept gaan worden, absoluut. Ja, maar ja, als ik uh, verder kijk uh, naar de uitslag van die sprintrace uh, van net... zie ik ook uh, dat uh, ja, de Alpines, uh, de Renault Alpines, het ook uh, heel uh, slecht hebben gedaan. Met 18 ja. en 20 plek voor uh, Pierre Gasly en uh, onze vriend Colapinto. Ja, nou ja, Colapinto. Ik, ik, ik, ik heb het heb laatste tijd even niet erbij gehouden. ben ik heel eerlijk in, wie er nou wel of niet gaat rijden... ik dat de Ester Mark rijden is bekend uitgemaakt. Dat blijft gewoon Alonso en Strol. Uh, ja, als je gewoon op Pinter jongens, weet je nog dat we vorig jaar zo zeiden, dat is de nieuwe, nieuwe rijder, wie gaat het maken? Ja, klopt. Ik heb, ik heb geen idee wat die, in welke kroeg die elke dag uit hangt, maar <laughs> hij doet het niet, hè? Nee. Hij doet het gewoon niet. Nee, het werkt niet. Nee. Uh, nee, en uh, dus, ja, ik heb geen idee of die dat plekje gaat houden. Aan de andere kant, als ik even kijk naar de achterban, hè, naar de GP2, wat daar rijdt... ...een paar jongens die werden uh, genoemd, die, die zouden het gaan maken naar de Formule 1... ...ja, die presteren daar op het moment ook niet, dus die staan ook al in de wachtkamer. Dus is, het is niet zo dat er heel veel mensen staan te dringen hè, in, die, in die poort van... ...wij willen ook gaan meedoen. En uh, dus een hoop rijders zitten we wel een beetje... ...oké, okay, een Tsunoda, ik denk dat die zijn plekje gaat houden. Uh, nou ja, weet je, dat is wel opvallend natuurlijk dat hij nou in één keer uh, net achter uh, Max uh, staat. Denkt ja. hij nou, ik heb nog twee racers om te laten zien dat ik het wel kan? Of, uh... Nou, nee, geen idee. Misschien is het eindelijk dat ze die auto ook een beetje naar zijn reisdeel hebben gekregen. Um... Uh, dat ze dan ook een andere weg zijn ingegaan. Dat heb ik ook een zijn tijd nodig gehad. Nou, die leest wel weer op. En uh, ik zag net even het interviewtje met de navelop van de wedstrijd. En dan zou ik zeggen: Joh, kom op! Ik heb voor Polen gepresteerd. Eindelijk zou ik weer in die top 10. En hij gaat dan gaat hij van: uh, Ja, jongens. Al of al kon het zo mooi zeggen, de uitstraling van een pak blanke vaar stond daar. Ik denk dat is helemaal niks. En, uh, dat is heel weinig, ja. Dat is heel weinig, ja. Die zegt helemaal, ja. helemaal niks. Nee. Het is zelfs dat niet eens meer. En joh, uh, pep jezelf op en zeg maar eindelijk. En ik wil, morgen wil ik ook minimaal in die top 6 eindigen. Want dat heeft het team nodig, met de en ik heb het ook nodig. Ja, dus, um, ik denk, zolang het sneller blijft, dat toch ook wel Honda nog steeds toch wel meer in, in, in met het motorengebeuren in, in de ja, uh, te zeggen heeft dan wij allemaal denken. Ja, en zullen uh, ook deze Honda mannetje, heel simpel op. Ja, nou, die hoort bij Honda, klopt. Die is verbonden ja. aan Honda, dus uh, ja, dat is ja. wel duidelijk. Even, uh, uh, ja, dus dat hebben we nu en dan hebben we morgen de, de grote race. Maar ja, die is natuurlijk heel, weer heel anders dan uh, de sprintrace, denk ik, wat. Uh, ja, we gaan uh, met de lagere temperaturen gaan we rijden. Lagere temperatuur betekent dat de banden het misschien iets volle, uh, makkelijker kunnen volhouden. Je hoort nu George Husserl uh, uiteindelijk wel gewoon uh, zeggen dat hij het eind van de wedstrijd de laatste twee ronden wel zijn linkerband er helemaal aan was. Hè. Dus uh, nou, dan, uh, dan weten we ook een beetje wat de morgen de dat er strategie gaat worden, denk ik. Uh, overigens, George, jongens... En een hoop mensen hebben helemaal niks met die jongen. Een hoop mensen vinden de pannenkoek en een hoop mensen vinden het een eikel. Uh, ik ben ook niet altijd de favoriet geweest. Maar als ik nou ga kijken wie vind ik een van de beste rijders dit seizoen, is het ons spookje. Dat is George hoor. Die heeft echt dingen gedaan dit jaar dat ik denk van nou, je uh, had eigenlijk al voor mij wat hoger in, in die uh, stad van de WK mogen staan. Uh, eigenlijk zag je hem nooit, maar hij was er wel. Ja. Dat vind ik heel knap. Ja, ja, ja, ja ik vind maar. Heel knap af en toe door een bepaalde opmerking of een bepaalde houding van hem ja, maakt hij zich niet heel erg geliefd bij sommige mensen zeg maar, hè? Nou ja, het, is simpel. het is eigenlijk een beetje een stiekem natuurlijk. Hij zegt, soms, hij zegt soms gewoon hele domme dingen. En daarom is hij bij de andere rijders niet zo heel erg geliefd. Hij kan uh, prachtige dingen doen op de, tijdens de wedstrijd en dan na afloop van de wedstrijd hele rare dingen zeggen. Of ook buiten de wedstrijd om heel rare dingen zeggen. Ik denk dat nou, George dat kan je dus beter niet doen. Daar worden de andere rijders best wel een beetje boos over. Uh, we hebben begin van het jaar het actiefietje fietsje nu met max gehad. Ja, een beetje dus uitlokken uh, van een straf en uh, dat soort dingen. Ja, uitlokken van straf, eentje jongen. Maar even eerlijk, gisteren ook weer uh, met die kwalificatie. Dat gezeur van die kinderen, uh, Max Lendo. Hou ermee op. Hou ermee op. Gas, niet zeuren. Gebeurt er wat voor je? Uh, slik het in. Klaar. Gas uh, op die lolly. Eh? Nou ja, je wil een voorbeeld zijn voor de jeugd... dan moet je dat soort dingen zeer zeker laten. Ja. Ja. Nou ja, we hadden net... Uh, je, je hebt het over de jeugd, hè, Benno. We hadden net uh, iemand uh, die uh, ja, echt uh, leuk op uh, jonge leeftijd... al uh, met de racerij bezig is. Zeker. Dat is uh, Robin Blekemola. Ja. Ja, weer, weer eentje met een hele grote naam achter zich, met heel veel druk op de schouders, hè? Ja, maar het was zo leuk hoe ze je net in de studio uh, gewoon uh, helemaal trots uh, daarover zat uh, te vertellen. Want ze heeft ja. pas in juli heeft ze haar uh, race -licentie gehaald. Ja, en nou, en nou, nu al uh, goed presteren, ondanks dat het een, een regenrace was, uh, wat ik begreep, Benno toch? Ja, Nostaria Ja. in, uh, in En dan, dan had, ja. Ze had nog nooit in de regen gereden, en dan, uh, ja. dan al ja, zo dat presteren. Is dan, dat is dan helemaal goed, alleen moet uh, haar gelijk uh, leren niet te zeuren, maar altijd te focussen en gas te geven. Dat kan niet hè, dat weet ik, dat kan niet. Ja hoor, dat gaat zeker lukken oké okay, dat gaat lukken en uh, nou dan het uh, uh, uh, is toch prachtig dat we op het ongeluk, uh, de generatie opgroeiden. Ja, gewoon, uh, we hebben natuurlijk de coronelletjes, we hebben de lammetjes en nou hebben we Robin er weer bij. Ja, ik hou er wel van hoor. Ik kan er heel erg van genieten. Voel, uh, dan heb ik echt zoiets van, uh, die jeugd die moet die toekomst hebben. Wij worden alleen maar ouder en we worden alleen maar oude zeuren. En dan uh, ja, gelijk met zo'n nesca auto omgaan, ik vind het, ja, ja, ja, ik vind het ja, briljant ja. hè. <laughs> ja. Ja, nee, maar uh, dat Sebastian uh, ook uh, dacht van, nou, ze zal het wel niks vinden, weet je wel. De racerij, daar uh. ja, maar, heeft hij zich helemaal in vergist. Oeh, nou dan moet het wel duren. wel <laughs> klaar. Ja, dat zei hij ook. Ja. Ja, ja, ja. Voetballen was goedkoper. Ja, ja ha had ze maar blijven voetballen, was goedkoper geweest. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, Dan wordt het wel heel duur. Maar ja, weet je, zo'n zo Nesco-auto is het gewoon een echte raceauto. En als je ook daarin start, uh, als 15-jarige. Ja, is het uh, ongelooflijk. Heel diepe Ja, hele zeker. Ja, Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Dus, uh, dat uh, een, een van de... Dingen die ik nog nooit gedaan heb, in zo'n auto gereden, heb ik heel veel spijt van. Oké, okay, okay, okay. okay, kan, kan het nog? Of uh, ja, zit het er helemaal hey, niet meer hey. in? Natuurlijk, <laughs> ja, ik ben drie, hey. Hey, Ik ben 63. Uh, tuurlijk kan het nog. Ik heb gezegd, ik blijf tot mijn negen te rijden. Dus ik heb nog heel lang, hè? Oh, oh niks aan het handje. Ik heb nog heel lang. Absoluut. <laughs> dus dat kan. <laughs> niks aan het handje gaat helemaal goed komen, Rendel, denk ik. Hè? En als dan een in mij voorbij rijdt, dan heb ik daar een... <laughs> één la la Laat ik er echt met een enorme zwaal voorbij. Absoluut. Ja, ja, dat verdient ze ook. Ja. Zeker weten. Het nou, en om, te, en om jezelf te citeren, Rendel: glimlach, het maakt je sneller. Absoluut, altijd. How ja, ja, ja. it makes you faster. Dat is ons logo binnen het Eitense Zee. Ja. En uh, uh, op het moment dat je een rijder ziet lachen, gaat hij altijd hard. Ja. Altijd. Zeker, en een glimlach van een kind, hè. kan natuurlijk ja. ook in dit geval. Oh, nou, jij, jij hebt de muziek alweer gevonden, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar ik ga hem niet draaien hier, hoor. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> gerendo, hey wat, wat ik me nog even afvroeg, uh, als, als ik he, nog heel even mag. Uh, je hebt het over 33 jaar, entertainment uh, en uh, glimlach, het maakt je sneller. Heb jij zeg maar, in die 33 jaar dat gezien bij de coureurs, dat het, uh, het plezier toenam bij de dames en heren? Uh, uh, jawel. jawel. Jawel, Nou ja, het, vroeger was het anders. Ik weet het niet. Ehm, die is natuurlijk veel, veel minder sociale media. En uh, de media. Uh, pa, maar de jeugd pakt de media tegenwoordig beter op. Ja. Yep. Uh, en dat doen ze met heel veel plezier. Dat vind ik sowieso goed. Maar het rijden ook. Ik merk wel op Tonic aan. Uh, uh, ik volg uh, op Tonic Rocco heel veel. Die heeft er echt gewoon plezier in. En alleen. Uh, moet het plezier er wel blijven? En uh, dat zie je nu een beetje met de andere crus, uh, de jonge crus die aan doorstormen uh, naar de uh, hogere uh, regionen, zeker mm. in de verbeen. Wordt een beetje eigenlijk door de media wordt weer dat plezier ontnomen. Want er worden allemaal dingen verteld. Daar zijn die jongens helemaal niet mee bezig. En die meisjes zijn daar uh, ook helemaal niet mee bezig. Die willen gewoon heel erg hard, hard rijden. Ja. Dus de media moet een beetje oppassen wat er. De... Ja. Toen ja. oh, was er een tunnel. Oh, ja, oh, dat zat ik dus ook aan te denken. Onder de tunnel door en uh, Rendel is... Uh... Ben je er ja. alweer, Rendel? Ja, ik ben er weer. Ik zit daar weer op mijn oh, oh, oké. Okay. Ja, dat is Frankrijk, hè. Die, die verbindingen ja, ja, daar... Ja, ja. Nee, maar het, het is heel simpel. Uh, de media moeten oppassen hoe ze uh, de berichten van de jeugd uh, naar buiten brengen. En hits ze niet tegen elkaar op. Nee, precies. En dan hebben ze nog veel meer plezier. Ja, Absoluut. Ja, okay. Nou, vind ik een mooie afspraak, Rendel. Zeker weten. Nee. Hey, goede en reis ik, uh, terug. Ga je naar huis nu? Je... Ik uh, mag nu een beetje langzamer rijden, ze hebben hier allemaal flitskasten. Dus kom. Doe oh, voorzichtig. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, fijn weekend. Hoi. En tot de volgende. Hoi, hoi. hoi. I just won't believe your eyes. I'm so glad you called me tonight. It's the biggest moon I've ever seen. A shining Was dan de eerste kerstplaat die wij uh, draaiden bij Zandvoort op zaterdag, Benno. Zo, so, nou ja, weer een primuur. Jongen, jongen, jongen, daar Bob en uh, Miss Montreal. En uh, please just come home. Die uh, uh, Jam Gymsessie, dat is nu een, uh, een soort mens van, uh, hoe noemen ze dat? Dat het heel populair is op social media. Die, uh, ja, die, uh, in één keer wordt hij uh, uh, ja, overal. En ja, verdeeld. op de radio geweest. Hè? Ja, dan uh, dan weet je het wel, wel natuurlijk. Dus, ja, uh, ja, ik hoop van harte dat het een succes is. En ik hoop worden. dat de website het allemaal aan kan in één keer, al dat uh, verkeer. Ja, dat hoop ik ook. Zeker, ja. Uh, ja. ja. ja er, er gaat nog een theater open. Oh, ja? op, 8, op 8 december dan, uh, gaat uh, wethouder Gert Jan Bluis. Om half drie smiddags uh, de sleutels van het theater de krocht geeft hij dan over aan stichting Beleef Zandvoort. Dat moet we natuurlijk nog wel even. Maar goed, dan is het eigenlijk rond. En dat gebeurt allemaal in het wijzijn van de vrijwilligers. En nou, dan neem ik aan dat het uh, theaterseizoen in Zandvoort kan beginnen. En dat is ook de club van uh, Helians, die dat uh, mede opgezet heeft. Ja, uh, dat Beleef Zandvoort. Dus uh, Precies. mooi dat ze dat uh, museum uh, of museum, uh, hoe heet dat? theater theater uh, onder hun uh, hoede krijgen ja precies Fred je bent er ook ja, weer ja goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. goedemiddag goedemiddag ja, ja het lijkt wel avond maar ja, ja is het zeker? dark is de night hè ja nou ja, ik, ik bedoel, ik had een collega die zei uh, uh, gisteren van... Uh, joh, nog uh, een paar weken, dan uh, gaan we weer uh, ja, uh, de tijd precies. vooruit. Dan wordt het weer licht. Ja, ja, ongelooflijk. al <laughs> 22 december. Ja, dus, uh, maar ik vind het uh, wel gezellig zo hoor, moet ik eerlijk ja, zeggen. Nou ja, met de kerstverlichting. De dagen ja, voor de kerst. Ja, is leuk. een beetje kerstverlichting is altijd leuk om te zien, toch? Zeker ben je al begonnen in je nieuwe appartement met de kerstverlichting? Uh, uh, nou ja, er staat een klein uh, boompje. Een klein boompje al? Uh, boom, ja. Uh, ja, van 1,25 meter. 25. Oh, zo. Oh, oh, nou ja. dat is toch behoorlijk hoor. Toewel, hoor. Van die van mij is uh, nee, niet cent bij de houders. Nee, nee echte gewoon boom. Echte, echte boom met, ja. met zijn worteltjes nog. Oh, oh ja. zijn worteltjes ja, ja. ook. En die ja. pleur je ja. dan als je klaar bent, gewoon over bekomst. Ja, die we ja. gewoon in de fik. Ja. Dan maar de fik in is. Ja, ja. ja. appartementencomplex in uh, piep afgebroken Ja. Af, Oh, nee, ja. nou bijna. mooi, maar nee, gewoon gezellig, toch? Ja, toch. Ja. Ja, nou vooral. ja, vanmiddag weer een uh, entertainment voor jou. Ja. Wij zijn benieuwd wat jij vanmiddag allemaal gaat doen. Nou, Kelsey zou eigenlijk uh, komen vandaag. Dat is uh, de neef van uh, Wille Betty. Oh. Uh, nou ja, helaas uh, is die uh, voor mijn neus weggekaapt. Oh, dus, uh, oh, ja. oh, oh wie, wie is de schuldige? Wie moeten we in elkaar zetten. Ja, dat heb ik geen idee. Dat, oh. dat zou ik nog <laughs> moeten vragen aan hem, maar... En um, ja, uh, we zouden dus uh, zijn nieuwe single uh, uh, gaan promoten, zeg maar. Maar Bij dat jou... doe je gewoon helemaal niet meer, natuurlijk. Ja, <laughs> nu, nee, ik, uh, ik, ga, ik ga hem wel draaien, oh, natuurlijk. Okay. Ja, zeker. Bij jou ben ik thuis, is die uh, getiteld. En we gaan natuurlijk ook nog uh, wat mensen bellen. Do Le En hij heeft een nieuwe single, Niet Thuis... Dus dat, uh, dat zegt al genoeg, hè? niet thuis. Dus ja, dan ben je uh, niet thuis. Dus het is bij je thuis en nu dan je niet thuis. En nu niet yes. thuis. <laughs> dat, dat, dat schiet lekker op. Ja. Nou, en Tom Kranen gaan we ook nog eventjes bellen. Over zijn, uh, over zijn nieuwe Simon. Mijn dag en vandaag. Nou oh ja, ik hoop dat hij zijn dag heeft vandaag. Ja, dat en, uh, ook voor jou. <laughs> dat dus komt er niks uit. Hè. Nee, nee, nee, nee. En uh, Leon Moorman, die gaan we ook eventjes spelen Nou, volgens mij heb je heel wat uh, en, missen vanmiddag. Uh, dat, dat ik er goed in was. Dus ja, wat is <laughs> Wat hij daarmee me. bedoeld? Ja, ja, dus die, die ja, ja, doe je ja, doe, doe ja. als laatste in je programma natuurlijk. Dat ik er goed in was. Ja, ja dat ik er goed in dat was. weet je het pas natuurlijk. Nou, we gaan het in ieder geval vragen wat hij daarmee bedoelt. Oké. Mooi man. Blijft leuk, heel al die titels. Ja, vooral dat soort titels. Dat soort titels ja. Nou ja, verzoekplaten ook. Hè? Verzoekplaten zijn ook welkom. www.zfmartisten.nl En dan eventjes rechts, als je ervoor zit, rechtsboven. En dan klikken de klik. Ja, dan zit je erachter, dan is het linksboven. Ja, ja niet je muis over het beeldscherm ja, ja. heen halen. Dat schiet niet op. Nee. Nee, gewoon eventjes op die grote rode ballen klinken, klikken. En ja, dan komt hij automatisch hier bij mij terecht. Nou mooi, ik wens Top je heel veel plezier zo meteen. Ja, dankjewel. Uh, ja, uh, wij gaan uh, op, uh, op... Ja, wij gaan opruimen. Op zout. Wij gaan er vandoor. Uh, ja. Dankjewel weer. Volgende tijd. Dankjewel weer. Ja, ja jij ook Rob. Ja, vol, ja, ik zie je eind van het jaar wel weer eens. Uh, ja, zegbaar, kom wel een keer lang. <laughs> <laughs> kom je wel weer eens lang. Oké, okay, dankjewel en bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende Zandvoort op zaterdag. Inderdaad, kijk maar naar buiten. Hoe ho, wordt dan nacht?